Middernacht, het is maandag 11 februari. René van Brakel met het NOS-journaal. Ruim 100 mensen hebben in Wassenaar afgelopen avond een buurtbijeenkomst bezocht. om te praten over de dood van de 13-jarige Enes. Burgemeester Hoekema, de wijkagenten en maatschappelijk werkers waren aanwezig om de vele vragen van buurtbewoners te beantwoorden. De jongen heeft volgens de politie zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd... maar een misdrijf wordt niet helemaal uitgesloten. De 13-jarige NS kwam woensdag niet thuis na het rondbrengen van folders... waarna de politie een amberalert Alert liet uitgaan. Donderdagochtend werd zijn lichaam gevonden in een bos... niet ver van de wijk waar hij woonde. In Nieuwegein is een vrouw opgepakt na een steekpartij. Het slachtoffer is overleden. De steekpartij was rond 7 uur s'avonds in een huis. Toen de politie aankwam, leefde het slachtoffer nog... maar overleed in het ziekenhuis. Of het slachtoffer en de vrouw in het huis woonden... en wat hun relatie was, wil de politie niet vertellen. In Londen heeft Argo de prijs voor beste film gewonnen... bij de uitreiking van de BAFTA's. Argo gaat over de gijzeling op het Amerikaanse consulaat in Teheran in 1979. Ben Affleck kreeg de BAFTA voor beste regie... en de film kreeg ook een prijs voor de beste montage. Daniel Day-Lewis won met zijn hoofdrol in Lincoln... over de Amerikaanse president de prijs voor beste acteur... en Emmanuel Rivat won de prijs voor beste actrice... in de Franstalige film Amour. Nigeria heeft voor het eerst in bijna twintig jaar de Afrika Cup veroverd. De Super Eagles waren in de finale met 1-0 te sterk voor Burkina Faso. Nigeria won de Afrika Cup voor het laatst in 1994. Burkina Faso stond voor het eerst in de finale van het voetbaltoernooi dat in Johannesburg werd gespeeld.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 Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Veel bij geluid heb je op echtejanne.nl. En op Twitter is natuurlijk Echte en Je kan één bellen voor Echte Janne Radiospel. Het gaat de telefoonnummers 0801 en 2. En natuurlijk voor wat gleuter. geleuter de stelling van vanavond is. Het is tijd voor een referendum over Europa. Jan Superstelling, Dat was ik wel. En echt Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus wil jij politieke partijen controleren... of ze wel genoeg liefde voor Europa hebben... en geef je ze, als ze te kritisch zijn, geen subsidie... zoals de EU, dan ben je een ongelooflijke Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer... Echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan, Echte Jan ja, ik... of Johan, Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, ja, hallo, daar is hij, Sibrand Buma. Het kabinet is echt oorverdovend stil, terwijl de discussie nu in Europa wordt gevoerd. Sorry. Ja, iedereen die dacht dat het CDA dood en begraaf is, heeft het goed mis? De ChristenDemocraten zijn met stip de oppositieleider geworden. Spaak in het wiel van het kabinet over de woningmarkt. Eh, en er is opeens voor minder Europa Hij roep van alles wat het volk graag wil horen populisme. En dat scoort, dames en heren. Bumer zal binnenkort de eindbaas voor de twee worden. Want Markie, die kan straks om alles, maar dan ook om alles. Maar dan ook om, om alles. Ja, precies. Bedelen bij Siebrandje. Dat maakt me ik serieus. Hé, hey, Kijk... maar jij zei vanavond al even. Van, eigenlijk, eigenlijk. Je, je, je, het bekruipt je het ja. gevoel dat je bijna misschien ook nog, als je niet uitkijkt... Ja. Je, gaat bijna, je, gaat bijna. Bijna Stem. je gaat er bijna op stemmen. Je gaat er bijna op... Nou, bijna, Bijna, hè. Maar goed, Siebrand. Vorige week zat Van Heijen hier ook. En toen ja. hadden we het er ook al over. Hè? Dat gaat ga, als het brand weer, die jongens, die, die, die Christen, Democraten. Ja, maar, maar Van Heijen. Ik weet niet hoeveel uit, maar dat was wel saai, zeg. God. Zo was die man saai. Nou. nou. In ieder geval, ja, je Bima, bent je bent uh, een winnaar. En de winnaars zijn altijd echte Jannen. Bij de echte Jannen. Ja. Dus bij deze, voor, de, ja. voor deze keer. Ja hoor, ik heb nog een winnaar: Guy Carol. We gaan opnoemen, want dan zijn we even een half uurtje bezig. Hè. De pensioenen worden onnodig gekoord, er is een oude W gehad. Ja, nou, een Aweegand. Anyway. Binnenkort in deze show, de baas van de Boze Bejaardenpartij. Hij lag zich helemaal te barsten. Hij hoeft alleen maar heel af en toe te roepen dat het grijze tuig heel erg zielig is. Oh, oh, oh. En de zetels rollen vanzelf naar hem toe. Elf zetels staat krol cool in de peilingen. Er zijn niet eens genoeg mensen om in de zetels te gaan zitten. En dat is niet voor niks van de Stiks van de Zeuren, de Senioren, de Grijze Wolver, de Grijze Tsunami. En gekke Die blijft groeien. En is daarmee toch wel de Jan van de week. Bijna misschien, of niet, Jan? Nee. Nou, het probleem is natuurlijk... Uh, trouwens, Henkie Krol komt drie maart te gast bij de echte, Maar ja... Maar, maar, maar, maar, maar ja. Het is, oh wat een gezeik allemaal zeg, het is allemaal, ze ja, zijn zo zielig die bejaarden en nu omdat Henkie zo aan het stijgen is gaan andere partijen denken, oh ja yeah, god, laten we ook maar zeggen dat de bejaarden zielig zijn. En nu bij zijn de bejaarden zielig. Ja, maar die Weet je wie zielig is? Wij. Een... Wij. Juist. Juist, de, de, de, de nieuwe die nieuwe generatie die met die, die die de <Rose> die die, brokken man. zit van, dat, van die babyboomers, van, van, van, van, van, van, van dat grijze tuig, Weet van die witte koloren. Weet je nog wat Henkie vorige week tegen mij zei toen ik vroeg, wat kun je voor mij als jonge vijftiger betekenen? Nou. Wat zei hij? Ik veel. Geen moer. Nou. Het is het het maar ja, goed, in ieder geval één keer kroll. Als je met een wat gehouden hoer. Uh, ja, maar nou ja. blijf winnen, dan ben je een echte Jan. spijt me. Ja, het concept gaat nu wel een beetje, een beetje naar de klote. Dat we eerst iemand van het CDA echt echte Jan noemen. Ja. Dat, die, dat die oude neerpalen van de 50 ja. Plus. Ja. Uh, ja. ja. misschien moeten we even overleggen. goed. Nu we toch even. <laughs> oh, nu we toch al lachen. Pascal Jacobsen. Wie? Zou je lachen? Zou je Nou, bij deze klootzak, wij houden bij echt de Janne van een geintje. Maar op Pascal Jacobsen van Bluff hebben wij het hele weekend gierend van het lachen op de bank gezeten. De zanger heeft gezegd dat de teksten van Coldplay kut zijn. Ja, ja, ja. Nee, Jan, de teksten van Coldplay zijn kut volgens de leider van Bluff. En dat zegt de leider van de grootste kuttekstenband van de wereld. Het regent harder dan ik drinken kan. Flikker oh. toch wel op, kerel. Met je semi-proza gezeik. Met je geneuzel. Blijf toch in Zeeland. Maar om dan, om dan te gaan roepen dat een andere band slechte te teksten heeft... dan ben je toch wel een Want Is dit nou zelfspot? Of heeft die man nee. een plaat voor zijn kop daar tikte van de stormvloedkering? Hij Hoe hij zit het, Jan? Hij meent het, hè? Hij he? meent het, jou. Ja, hoor. Oh, alsjeblieft. ik moet eerlijk ik... vertellen. Ze slapen toch, hoor. Mijn schoonouders, daar heb ik natuurlijk een fantastische relatie mee. Lieve, hartstikke lieve mensen. Die, die komen op een gegeven moment, komen, komen ze aan en die zeggen... Nou, we hebben een uit, we gaan met de schoonfamilie... Leuk! We gaan iets leuks doen, we hebben een uitje. Heen. Maar het is een geimpje. Oh. Dus wij rijden richting de arena in Amsterdam. Ik denk, is er vanavond voetbal rond? Van, is er dan voetbal? Nee! Bluff, Bluff. in In de Nou, ik heb, uh, ik heb gewoon, ik heb ja, gewoon. drie uur achterin in de zaal met, met, met mijn handen voor mijn gezicht gezeten, dat, dat niemand me maar zag. Bluf! Oh, ja, je, je blijft wel in de auto, dacht ik. Met het... Nee. Nou ja goed, in, goed. in ieder geval, Pascal Jacobs, als je dit hoort, ongelofelijke Johan en met kutteksten. Nou, nu ga ik vast verklappen, dit wordt een superheld, Freki Fonk. Het is 3,5 meter lang, hij heet Limey en Ach, die gaan wij melken. Ah. 3,5 meter Oh, vandaar. Oh, vandaar die gegeleg op de kaders van Jinek. Voor Jongens, even voor de mensen die het gemist hebben. Freek is die oude jongen die graag met zijn reptilo speelt. Dan gaat hij lekker met zijn verhaal onder de douche. En dan komt hij heel vaak bij de DWDDDDD... en dan mag Matthijs ook even de verraan aaien en zo. Nou, kortom, wat maakt het uit, denk je? Nou, Freek Freek laat zijn slangetje aaien tegenwoordig door... Eva, Jinek, jij hoort het goed. Een geflipte bioloog mag het doen met Eva... Jinek, een slangenbezweerder, mag zijn, boa-constrictor, in de... Uh, uh, uh, uh. Nee, maar weet je wat ik zeggen... nou zo mooi vind, hè? Als je ja. Freaky Fonk ziet, hè, dan zie je gewoon een holse boer, ja. met een blote billengezicht. Ja. En dan denk je, die gozer kan geen lekkere wijven krijgen. Nee. En toch, toch, zet hij nou de uh, af en toe ja. het kippertje Jinek op het spit. Ik heb de straatjes... En dan heb ik hoop, hè. En ja. dan heb ik weer hoop. Nou, uh, precies datzelfde heb ik, dan zeg ik het later nog in deze uitzending. Oh, mee meedoen de... nou? Ja, en ja en nou, dat, dat is fijn. Twee zielen, één gedachte. En wij Het dus allebei bedacht, als hij het kan, dan kunnen dus wij, wij het, het zeker. ook. Dus er is nog open. Volk, je bent er ongeloof, Jan. Want als jij nog, af en toe een jinek praat, dan ben je bij ons. Samen praken. Nou, prachtig. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. of, ja, ja. of Johan, We Echte Jan, of Johan. Hij is de columnist van de krant van wakker Nederland. Hij weet dus overal wat van. En hij heeft ook altijd gelijk. Hij is de man met de mening van hardwerken Nederland. En onze hoofdgast vanavond. Hele goede dag Rob Hoogland. Dag Janne. Wat de geschreeuw, Zal ik het volgende keer anders even voorlezen? Jeetje, Mina. Waarom? Schitterend intro. Zelden zo volgelijk om zeep geholpen als dit. Maar het maakt niet uit. Hi, Rob. Hm. Hey Jan. Dat nee, even sorry, Rob. Uh, wat bedoel je daarmee? Ja, ik zit hem daar te pleuris beschrijven te de hele dag. Maar je dat nou? Doe je hier de hele dag over? Ja, ja. ja. Godskoleer. En je vraagt zomaar een oom erop. op. Dat is een stukje, dat denk je ook, dat doet hij in 10 minuten. Dat is helemaal niet waar. Nou, dames en heren, jongens mij meisjes, echt heel is Normaal doen we altijd eerst even een blokje actualiteiten. En daarna gaan we praten met uh, ja, onze gast over zijn werk en zijn bestaan... ja, dan gaan we natuurlijk niet drie blokjes wijden, Rob. Waarom dus we, niet? Nou, dat, uh, dat, ik zou je vertellen... Dat let, let maar op, dat kunnen we één blokje kunnen we het af. Ik heb dus drie blokjes het voorbereid. Nou ja, dan is het wel jammer voor oh, je. Ja, dat is, is Hé hey, hey Rob, uh, uh, zes keer per week in de Telegraaf ja. uh, kringen. Hoe lang al? Uh, op pagina drie uh, bijna 25 jaar. En hoe lang nog? Nog 2,5 jaar waarschijnlijk. Dan weet ben, je dat dan het nog is? Ik, ik, ik weet het nog. He, vergelijken ze je nog wel eens met Leo Derks? of is dat Ja, nou eigenlijk dat gebeurt afgelopen? nog steeds. steeds ja, dat nog steeds. Ja, was ik ja. al bang voor. Nee, hey, maar wacht even. Je, je gaat er toch niet mee ophouden als je 65 bent? Uh, nou, ja, ik ben natuurlijk een, een van de weinige, misschien wel de enige columnist in Nederland die nog in vaste dienst is. Uh, dus officieel moet ik weg. Maar ik heb begrepen dat, uh, dat ik nog wel even blijf. Dat heb je begrepen? Ja. Want Jules ja. Paradijs. Ja, nou, de hoofdredactie uh, is. De, Gedachte geopperd dat ik misschien eens uh, nog wat langer kan blijven en dan wat minder frequent, maar. Uh Waarom is dat als het uit liefde voor jouw vakmanschap? Ik denk dat je heel veel van me houdt. Ja, ja. dat is toch prachtig. He? Ja. Het gewoon nog ook nog liefde ook kan bestaan op de werkvloei. Ja, nee, maar, maar je gaat dat. Wil je dit, dit werk? Kan je toch blijven doen, totdat je neervalt, of niet? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk niet het. Ik ben geen stukken door die 40 kilo uh, tegen het plafond, plafond hoeft te plakken. Dus, uh... Nee, nou, die collega Smal houdt. Hoe oud is die van niet? Ondertussen? Die is 5,86. Ja, ja dat is ja. dit ook nog steeds ongebroken aan het kolom. Ja, of? dat is, maar die is, die, dat is, die is echt. Die is niet te stoppen. Rob, jou, uh, jou, dat, is jou, jou, jou, dat is jouw werk gewoon. Uh, zes keer per, per week ja. zo'n uh, column schrijven. Ja. Uh, een vaste baan. En dan zegt iedereen... God, zeg, dat is toch ook bikkele, man. Zes, zes van die stukken schrijven. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Dat valt toch heel erg mee? Wel, nee, joh. Dat tik je in een uurtje, toch? Wel, ja. En, en dan voor de rest is het <laughs> toch een beetje golf en een nou, wijntje drinken. Het uh... tik is het werk niet, Jan. Dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Ja, het het, is het leven is het werk, hè? Je moet het nou, meemaken, ik, toch? Je moet eerst eens een onderwerp bedenken oh. en dan... Uh, moet ik me er ook maar eens in gaan verdiepen en zo. Want ik moet Doe je wel... dat? Ja, ook weer niet al te veel. Want dan uh, hou je jezelf alleen maar tegen. Maar ik moet wel weten waar ik het over heb. Het probleem is een beetje tegenwoordig, uh, en dat is helemaal met de opkomst van de social media uh, is dat nog verder gestegen. Ja. Iedereen heeft tegenwoordig een mening. Ja. En iedereen denkt grappig te zijn. En iedereen denkt ook dat hij die, die mening moet verkondigen. Ja. Met name dat laatste is zo beroerd. Word je daar ja. niet een beetje moe van? Ja, daar word ik af en toe heel erg moe van. Ja. Dan denk je, ja, godverdomme, ik word hiervoor betaald. Ja, maar je, ik, hoef niet altijd, ik geef ook niet altijd een mening natuurlijk. De, de, de, soms ben ik wel eens mijn eigen mening ook moe. Denk, nou, dan ga ik maar eens wat anders schrijven. Je schrijft natuurlijk voor de telegraaf, hard ja. in Nederland, een beetje, beetje boze mensen ook wel. Ja, maar... nou, dat probeer ik altijd wel een beetje af te remmen. Ben jij echt telegraaf? Ben je helemaal telegraaf? Te ja, ik werk er 37 ja, jaar aan. Ja, maar ken je het, het gevoel van Ja, de, ja zeker. Ja. Je, je, je, als er weer zo'n chocoladekop op de volbaren staat, dan, dan denk je van, dat dan, vind ik ook. Weet iedereen waar we het over hebben? Wat is dat het telegraafgevoel volgens jou? Het telegraafgevoel? Jezus. We gaan er maar overheen zoals het allemaal normaal is, maar. Ja, dat is, dat, is, dat is een familiegevoel. Dat is een, uh, uh, uh, ik geloof dat het heel goed vertaald is in die, uh, die slogan... de gezond verstandkrant. Mensen die, uh, die uh, vrij nuchter over de dingen nadenken. Vind die, je? Ja. Ik vind het uh, meestal de, de, de hysterische... Hysterisch een beetje, maar dan, eh, dan is... Ik heb het nu over de lezers. Die, die, ja, god, iedereen heeft natuurlijk wel eens wat over iets te zeggen. Maar, eh. Nee, begrijp ik ook, maar als er dan heel, met hele grote chocolade uh, letter staat... Uh, sneeuwramp, omdat er ja. dan 20 centimeter is gevallen, denk ik, ja. ja. Maar, maar, maar is dat dan wel denkend Nederland? Dan denk je, ja, joh, het is al, sneeuw, winter, gebeurt vaak. Ja, dat denk ik ook wel eens een keer, natuurlijk. Maar je zegt eigenlijk er is een verschil tussen de manier waarop dat uh, wordt gedaan en, ja. en, en de, de, de, de filosofie die erachter zit. Ja. Wat is de filosofie achter die? Nou hele ja, grote... thema, kijk, die, die, iedereen heeft het de laatste tijd maar over die chocoladeletters. Die worden inderdaad wat vaker gebruikt dan vroeger. Maar vergelijk ons eens dus met buitenlandse kranten waar iedere dag chocoladeletters worden gebruikt over de meest uh, futiele onderwerpen. Dus het vat enorm mee hoor. Dat... Hé, hey, maar Rob, je zegt nou net iets interessants. Hè? De gezond verstandkrant. Eh, eh, eh, daar bedoel je natuurlijk mee. Dat zijn mensen die, die, die, die huis niet stom zijn. En ook zelf kunnen kijken. En zelf kunnen nadenken. En, en, en voor die mensen schrijf jij dus. Ja. Waar, waar, waar, waar probeer je ze mee te bedienen? Probeer je ze aan het denken te zetten? Of probeer je ze te verrassen? Of om te, wat, wat is het idee? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik met dat, met dat soort dingen eigenlijk niet zo verschrikkelijk bezig hou. Ik wil gewoon een goed stuk schrijven. En uh, dat gaat helemaal van mezelf uit. Ik, ik denk absoluut niet na of, of dat nou wel goed bij de lezer zal vallen of niet. Of ik daarmee zal scoren. Als, ik het, zelf, als ik het zelf wel leuk vind. Nou, Oké, okay, je zei al dat dat net eventjes, wat uh, Jan uh, zei, een ja, half uurtje schrijven. Maar dat was het niet, zei Nee, dat moet ook voorbereid worden, dat moet ook gedacht nou, worden. Ik zou je vertellen, het proces, de beste wat... stukken schrijf ik in een half uur. De slechtste stukken schrijf ik in acht uur. Nou, maar hoe loop je ja. tegen je dingen aan? Wat, wat, wat, wat nou, gaat er af je van ik, ik lees alle kranten. Ik, ik luister naar de radio. Ik, lees naar de te, ik kijk naar de televisie. Ik bezoek dingen. Ik ga wel eens naar binnen. Uh, alles wat triggert uh, jou. Is het ergernis? Is het, is het, is het, is het oprechte belangstelling? Voor het, is, uh, wat het, er? Het, het is een combinatie van alles. Natuurlijk als ik me erger, dan, uh, dan schrijf ik dat op. Ja. Maar als ik ergens op vreselijk om kan lachen, dan schrijf ik er ook over. Als ik ergens om huil, dan schrijf ik er ook over. Nou, ja, zeker. Ja, maar emoties, waar gaat het om? Hé hey Rob, uh, ik zat uh, op de school voor journalistiek ooit. Heb ik echt, echt, echt serieus, heb ik echt gedaan. Heb je ook al op die school gezeten? Ja, joh, ik heb zo'n vreugde opleiding oh. gedaan. Dus in mijn tijd werd je dan absoluut niet aangenomen bij de telegraaf. Nou, één ding, je kan niet verpest worden, want je leerde er allemaal geen Maar, Maar uh, ik kwam naar binnen en uh, zat ik bij de afdeling krantenartikelen schrijven... Werd overigens werd gegeven door de oud-hoofdredacteur van De Waarheid, de communistische krant in Nederland. Die geeft dus uh, de, de les hoe je objectief nieuwsstukjes moet schrijven. Wie was dat, Schreuders of zo? Schreuders, ja. Nee. ja maar, de, maar begrijp je? Zie je het, zie je het al? Dat de oud-hoofdredacteur. Oud het heen gaat nou, De, de oud-hoofdredacteur van Volk en Vaderland. kinderen leert schrijven hoe je, hoe je een objectief nieuwsstukje moet schrijven. Ja. Want dat is bijna de les half de laken pakken. Ja. Maar in ieder geval, toen kwam ik binnen en toen zeiden ze. lieve jongens en meisjes, jullie willen allemaal journalist worden. Kan ik één ding vertellen? De Telegraaf is een enorme kutkrant. Ja. Eh, dat wordt daar dus geleerd, hè? Ja. De telogrof. grof. Ja, ik weet niet of dat nog zo is. Ja, wel, want dat is niet zo heel lang geleden. De broekpak. Ik geloof dat het inmiddels al een beetje is veranderd. Wij, wij hebben nu ook stagiaires van de school van journalistiek. Zo Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Maar begrijp, 30 jaar geleden was de school van journalistiek... volgens mij gewoon een marxistisch bolwerk. Ja, nou, het is nog steeds wel lekker links, hoor. Ja. Maar, uh, nee, maar, ik, nou, ik had ze leerden lucht... er geen stuk schrijven. Nee, je leert oh. helemaal geen... Nee. Ik had daar een politicologie en er zei dus een gozer, die ging daar staan, die zegt... Jong, jongens en meisjes, uh, het, het stemmen op de LPF is hetzelfde als het lidmaatschap aan de Hezbollah of de Hamas. Ja, dat is iets En dat werd, dus, dat werd dus gedoseerd. Kijk, ik was wat ouder, dus ik, dus ik steek mijn vinger in de lucht. Ik zeg, man, je bent helemaal gek, joh. Wat, ja. een, een, een democratische politieke partij in Nederland vergelijk je met een terroristische organisatie in het Midden-Oosten. Dan ben je echt gek. Ja, en wat nou, zei hij toen? Nou, dat, hij, hij kon dat heel goed ver, ver, vertellen, dat het wel zo was. Want het was <laughs> allebei heel schadelijk. Maar in ieder geval, er zitten allemaal kleine kinderen... of jonge kinderen zitten ja. daarna te luisteren van 18. En denken, ja, dat zal dan wel zo zijn. Ja. En de Telegraaf zal er wel een kut kan zijn. Dan denk je, waar gaat hij allemaal heen praten? Ja, komt dan er nog is vraag. langzamerhand wel af nou, Daar nou komt de vraag. Ja. Hoe zit het nou met die imago van die kranten? Wordt het al beter? Want ik heb toch het gevoel dat dat, echt maar dat, dat gezeik over de oorlog... en domrechts en zo, dat dat wel begint te verminderen. Uh, ja, dat denk ik ook. Mooi! Ik, uh, nee, nee, nee, maar ik, ik bedoel, ik. God, ik, ik, je, je, je, hebt, je hebt toch wel heel weinig argumenten. als je nu nog over, de, over de, het oorlogsverleden. van de telegraaf vergeet. Ik bedoel, ik, dan word ik zelfs ook wel een beetje boos hoor. Dus dan denk ik, jezus, mensen verzinnen eens een keer wat anders. Nou, bij jo.nl doen ze er nog wel aan. Ja, dat weet ik. Ja, ja ik zou tegenover jo.nl ook over allerlei. Uh, stalinistische trucjes kunnen beginnen. Ik bedoel, Doe dat dan, maar even. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Je hebt wel eens een keer naar een stukje geschreven? Ja, nou, nou, nou, ik heb wel uh, een wat, stukje wat, over Van Jolen geschreven, ja. Wat ik wel ja. weet, Roep, is dat inderdaad... Want ik heb ook een tijdje bij het prachtige telegraafconcern gewerkt. Oh, uh, oh ja? dat tot volledig uh, goed genoeg. Ja, David Jem, hè. De tijd zit erop. Oh, de oh staat, natuurlijk. De tijd, ja. Ja, ja, en de man, en ja, nee... Uh, uh, de, wat me wel opviel is dat er een zeer krachtig uh, gemeenschapgevoel heerst daar. wat toch een beetje wijd tegen de rest van de wereld. Ja. waarvan ik ja. me dan als. Hoe als ja, lang is dat geleden als, dat jij dat zo.? Uh, oef, wees eens dus, wel ook alweer een jaar of tien, denk ik. Ja. Maar, ja, toen en, was, was je het voor of, dat, na, de, of na de oorlog? Dat, dat je bijvoorbeeld. dat je altijd je, dat je, dat je, dat je dacht <laughs> welke, van: jongens, is het nou echt zo erg? Dat ik soms als, laten we zeggen, bedrijfsgenoot dacht: nou ja. Zo erg... Ja, maar je, je bent ook niet? wel heel erg gematigd. Het is natuurlijk wel jarenlang zo geweest. Het is de laatste tijd wel wat minder. Maar dat, echt alle kranten was het tegen de Telegraaf. En wij voelden ons daar heel goed bij, eerlijk gezegd. Ja, Want precies. Het heeft je, wel voor een soort gemeenschapszin gezorgd ja, die nog niet makkelijk te breken ja, valt. Je en, bent die, het ook je bent het ook of je bent het ook niet, blijkbaar. Ja, in jullie ja, ogen het tussenweg. Ik, ik bedoel, het, het gebeurde ook zelf in die tijd... dat als iemand eenmaal bij de Telegraaf kwam... dat hij vroegtijdig wegging. Het was, het was bepaald geen duiventil. Iedereen bleef ook. Warme familie? Ja, toch wel. Ja. Nog steeds? Wordt het killer? Het, het, het wordt killer omdat uh, er ook geen mensen meer in vaste dienst worden genomen... zoals in mijn tijd. Iedereen werkt op contractbasis. En je weet zelf hoe dat met de huidige wetgeving werkt. Als je drie keer een half jaar uh, hebt gewerkt en je contract is verlengd... dan uh, is de keuze of vaste dienst of ontslag... Ja, dat is het laatste. En dan is het meestal het laatste. En dan mogen ze na drie maanden wel weer solliciteren, geloof ik. Dat is allemaal... Maar dat maakt het er allemaal niet gezelliger op, natuurlijk. Nou, zeker niet. Maar uh, we gaan straks met je verder praten over. Uh, niet, niet je vak, maar over wat speelt in het land. Oh ja, en wat God. we daarvan vinden, dat lijkt me wel belangrijk. Dat dacht ik wel, hè. We hebben over eh, meningen gesproken. Hij is bijna altijd boos, maar wel op een hele lieve, mooie en, en poëtische manier. Sorry. Hier is, uh, la vie, jan Roos. De EU wil politieke partijen controleren of ze genoeg liefde voor één Europa hebben. Zo niet krijgen ze geen subsidie om mee te doen aan de Europese verkiezingen. Laat dit feit eens goed op u inwerken. Brussel laat steeds duidelijker merken waar ze nou eigenlijk op uit zijn. Namelijk een totalitair regime. In elke dictatuur wordt de oppositie op een zijspoor gezet of doodleuk geëxecuteerd. Dit plan van Barroso en zijn genossen is niet anders dan een financieel nekschot. Europa wenst geen tegenspraak, net als de communisten en de nazi's. Wezenlijk verschilt hun ideaal ook niet zoveel als deze doodzieke ideologieën. Namelijk een grootrijk met maar één manier van denken. En als je anders wensen zijn, dan doe je dat maar in je graf. Ook journalisten worden gecontroleerd of ze wel pro-Europa genoeg zijn. Wat de consequenties zijn van een tegengeluid, is nog niet duidelijk. Maar alleen al het idee om de pers te checken of ze in jouw ogen deugen... is al een stap richting een dictatuur... Eurofielen schermen continu met het verhaal dat één Europa oorlog voorkomt. De ondemocratisch gekozen engbekken hebben zelfs een Nobelprijs voor de vrede mogen ophalen voor dit simplistische idee. Want laten we eerlijk zijn, ik begin steeds meer het idee te krijgen dat we in iets vijanders worden binnengerommeld. En dan krijg ik de neiging om mezelf te verdedigen. Als de EU doorgaat met dit angstaanjagende dictatoriale beleid, zie ik juist vrij snel oorlogen ontstaan. Nu ik dit hier uitspreek, vraag me af of er nu iemand mijn anti-EU-verhaal zit te noteren... om mij op een lijst te plaatsen van mensen die moeten worden tegengewerkt. Ik merk het wel, maar laat één ding duidelijk zijn. Zo makkelijk als de Duitsers hier binnen rolden, gaan we dit keer niet laten gebeuren. Landgenoten, open uw ogen. De vijand staat aan de poorten. En doen we die poorten open, of vechten we terug? Man, man, man, wat een kwaliteit, hè? kan toch zo de telegrafie. Ja, dat wil zijn. Vind je het goed dat Rob eerst even zijn afscheid viert? Of zeg je nou, do, do. nou, misschien. Maar nou, we moeten combineren. Jan wel een beetje gaan inwerken, inwerken nu, vind ik. Ja, ik denk ik ook. Echt hele ja, ja. leuke, rabiate meningen. Echt gewoon zwaar rechts van Hoogland. Prima, komt goed. Zwaar rechts, ben niet zwaar rechts, Jan. Ben nee, Hij bedoelt oh. dat jij rechts van mij staat. Ja, ja dat klopt wel. Ja. Maar ja, jullie zijn natuurlijk allebei van die generatie, dat jullie zijn natuurlijk allemaal hippies geweest. Hè? Ja, nou goed. Uh, ja, zelfs dat. <laughs> ja. Ja. Dat dan weer niet. De Telegraaf en dus Rob Hoogland heeft het drukker dan ooit... met het linkse kabinet, notabene onder een liberale premier... dat de te werkende man plundert als nooit tevoren... En we kijken naar onze hoofdgast Rob Hoogland voor verlossing. Rob, wat, wat, wat een ellende allemaal. Godverdikke, wat een ellende. En we gaan nou, even, we even lekker over de ellende beginnen nu, oké? Okay? Ja, we gaan even ga zeiken. Even, ja. even, kan het, het kwartiertje zeiken kan beginnen. Ja. Zal ik beginnen? Ja. Ja, maar... ja, nee, daarna nog een paar keer Oké. Uh, oké, okay. ja, ja, okay, Rob, zijn wij heel erg dom en oppervlakkig als we boos zijn... dat een nieuwe SNS-bestuurder 550 euro beurt... Want wij denken, die vorige zal ook wel heel veel geld verdiend hebben... die heeft ook een potje van gemaakt. Nou, als je 550 zou beuren, dan... Uh, je bedoelt 550.000? ja. ja. Ja, we, we, Jan en ik verdienen dusdanig veel... dat als we het als we, ja, zeg maar één, er één noemen, dan is het, is het duizend. Ja, nee, dat ja, sorry, dat begrijp ik Het is voor jullie zeggen. peanuts. Ja, nou, ik kan hier maar niet nee, voor. Nee, maar we, dat gevoel krijgen we namelijk wel. Hè? Dat, dat, dat gaat nu, nou, iedereen gaat vreselijk tekeer. En dan wordt het toch een beetje tut, tut, tut... vanuit de media gedaan. Van, nou, nou, domme mensen. Zo'n Dijsselbloem zegt al... als je een beetje leuke bestuurder wil... dan kost het nou helemaal uh, half miljoen per jaar. Maar ja, dan denk ik die vorige... Die zal ook wel zoiets gekost hebben, schat ik dan zo in. Ik denk er, wel iets meer. Zelfs misschien wel meer geweest. Ja. En die heeft er ook een mooie klote zooi van gemaakt. Dus hebben ja. het mensen die daar boos zijn, echt niet gewoon gelijk? Nee, ik vind het zelf van niet. Nee hoor. Ik, uh, ik... Jij, jij gunt het die man wel. Nou, ik neem aan dat, dat, dat van Olf heet die, geloof ik. Die, die, die heeft zijn sporen wel verdiend, geloof ik. <lacht> Vorige, waarschijnlijk. En ik denk dat hij voor minder niet komt. Ik, ik heb begrepen dat hij uh, nogal wat geld inlevert zelfs. Ja, miljoen Le ja. per jaar. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, ja, ik ben het niet helemaal met Jan eens. Want ik vind gewoon dat je iemand naar kwaliteit moet brengen. Ja, betalen. dat vind ik ook. En dan kan je ja. weer een van de halve sold neerzetten. Want, maar, maar dan verdient hij tenminste net zoveel als de Moet je dan een probleem. van uh, de ambtenaren neerzetten? Ja, die, de, uh, nee hoor, maar dat bedoel ik ook niet. De man mag bij heel veel geld verdienen. Alleen ik, ik, ik, het, wat me wat wat, wat, wat, hier aan deze kwestie even stoort is dat daar dan weer zo balineerd over gedaan wordt. Terwijl ja. de mensen toch met recht en reden wel een beetje pissig zijn. Het is een heleboel nou, ik ben het wel met je eens van. dat er natuurlijk heel weinig mensen zijn... die 550.000 euro verdienen en daarmee inleveren. Dat, uh, dat zal niet al te vaak nee. voorkomen. Nee, maar goed, ja. ik, wat, wat mij irriteert aan het hele verhaal... maar uh, ik ben wel vaker kwaad, zoals Jan het zegt... is dat we dus een SNS-debat hebben ja, in de Tweede Kamer... en we gaan het godverdomme ja, de hele geneus. tijd over... Een over een dat reis. salaris van die, van die directeur... Ja. Of verdient hij miljoen? Ja. Het maar allemaal worstwezen. Weet je wat me, wat me wel, wat me nou wel interessant had geleken? Waarom ging het niet over de DNB? Ja. Ja. Vind ik ook. Want daar ging het alleen maar over. Ja, ja. en dan gaat hij en die opvolger van die 5,5 ton. Nou en. Ja, die DNB heeft geloof ik acht maanden geleden nog gezegd dat het allemaal prima voor elkaar was bij SNS. Dus, ja, uh, en die hebben de overname van, van die bouwfonds goedgekeurd. Ja. Terwijl het gewoon. Weet je waarom ABN Amro eraf wilde? Ja, Omdat ja. het een baggerportefeuille was. Ja, die hebben het feestje gevierd. Nou, en SNS die, die, die koopt dat dan op, die gaat naar de kloten. Wij kunnen allemaal betalen met ja. z'n allen. En we gaan ze het in de Tweede Kamer over hebben: over het salaris van de nieuwe directeur. Ja, het is geneuzel. Vind ik ook. Nou, mooi. Nee, zullen we eruit. Oké, okay, maar... Uh... Maar wat? Ja, nee, wat doen we er nou aan? Rob, jij bent een commentator hier. Gaan we er niet een beetje tegen zijn? Ja, het zou wel fijn zijn inderdaad dat je af en toe wat zegt, Rob. Ja. Nee, ik ben een beetje lang verstoft. Dat vind ik ook, hoor. <laughs> ik kom er gewoon niet tussen, hou Ja, zeg maar ja. <laughs> nee. wat moet ik hiervan zeggen? Ik vind sowieso dat, dat hele, die hele discussie over, over de hoogte van salarissen... Over, de, over de, die, die 0,1% die dan meer dan uh, drie ton verdient of zo. Ik denk dat het zo wat minder is. Die vind ik een, een beetje overbodig. Want ik bedoel, het is het probleem niet. Je lost het, het, je lost het probleem er ook niet mee op. Nee, goed. Okay. Maar we, we, hoe lossen we het probleem wel op? Wat, wat waar het dan wel over moet? Want Jan zegt de DMB vind ook, is dat inderdaad. Ja, natuurlijk. De toezicht? Ja, en wat het gaat het over toezicht? Was, was, ja, maar goed, maar wat ik denk dat over? je beter kan analyseren wat mis missies gegaan met die SNS. En dan, uh, ik wil, wat maakt dat nou uit of, die, of, de, of de nieuwe baas 550 of 350 of 200 verdient? Ja, of Denk je, je dat je daarmee het probleem oplost? Nee, dat is het probleem ja. Ik word, word een scheiter. Nou, dat, goed, in ieder geval, dat gaat dus over de politiek. De politiek heeft dus helemaal niet waar het over gaat. Die heeft over de, de, de bijzaken. Ja, ja dus, daar kunnen ze lekker mee scoren. Daar komt het op neer. Nee, want dan zitten al die, al die zijkerige uh, uh, arbeiders zitten in een grotere ja. gewoning met de telegraaf de mat. En die lopen dan. Ja, nou, ik vind het wel een beetje veel, die vijf ton. Nou, ja, ik ook. Ja, nou, ik ben niet ik ook... of zo alleen de telegraaf op oh, de mat. dat was wel een grapje hoor, Rob. Oh, ja, maar ik ga er, oh, er toch ah, even, oh. even op in, joh. De telegraaf bedoel ik, <laughs> Ja, nee, dat was fout in de oorlog ook, he, trouwens. Ja, absoluut. Ja, dat ja. dacht ik ook. He. Ja. Hey, maar de maar politiek. Uh, uh, wat, kan je, vertel je wat je hebt gestemd of niet? Ik ben een liberaal. Ja, wij, wij hebben dus ook VVD gestemd. Heb je, daar, heb je daar spijt van? Ja, daar heb ik wel spijt van. Zo, als wij wel. Nou, ja. we hebben dat ja. vast gemeen. Maar dat heb jij er ook een, een beetje... Ik heb op Ede Schippers gestemd. Oh, ah, dat is waarom? Het wel, uh, wat... Omdat ik dat een goede minister vond. En nu? Uh, ik denk dat zij persoonlijk dat ze, dat ze het nog steeds wel goed doet. Maar uh, ja, ik heb, ik heb wel meer, wat meer moeite met de VVD gekregen. Ze hebben wel heel veel ingeleverd. Ga je daarop stemmen nog? Nou, dat moet ik nog maar afwachten. Begin je ook een beetje de. de ja, ik, weet je, ik heb geen idee waar ik dan op moet stemmen. Nou, de, de, dat de CDA de... is zo ontzettend. Uh... Nee, ik ga absoluut niet op een. Ja, het is, thuis. Ja, maar dat, dat is het probleem, natuurlijk. Dat ja. je zit natuurlijk met God, en dat gezeik. Ja, dan kom je met D66. Dat is D66. Ik heb weinig principes, maar daar ben ik heel principieel in. Confortioneel ga je niet stemmen. En dan nou. kom je inderdaad, wat Jan zegt, als je liberaal waar, uit op D66. Nou. Nou, welkom nou, welkom in Fort Europa. Nou. Ja, dat maar, doe ik dus ook niet. Ja, Rob en Hoe komt dat nou allemaal? Dat komt dus omdat we in dit krankzinnige land het heel normaal vinden dat de twee grootste partijen. die qua opvatting lijnrecht over elkaar zijn. met elkaar in bed gaan liggen en in een kabinets vormen. Ja. Ligt het ja. daar nou niet allemaal aan? Nou, worden. waar er natuurlijk heel, heel weinig over gesproken is. dat, uh, dat uh, in de aanloop naar de verkiezingen. die twee partijen elkaar helemaal uh, verrot scholden. Dat dacht ik. Uh, en dat, uh, dat mensen op, uh, of op de Partij van de Arbeid. De, nee, laat ik het zo zeggen. De mensen die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd... een heel groot deel daarvan... deed dat om in ieder geval niet met de VVD te werken. En andersom. En de VVD precies hetzelfde. Is dat afgesproken vooraf? Uh, nou, ik heb begrepen dat, dat ze wel heel vroeg contact al met elkaar hadden. En, ja, aan de andere kant begrijp ik dat ook wel. Want wat had er anders geboet? Nou, Leg jij mij maar uit wie, welke coalitie er dan nog mogelijk was geweest. Nee, nou ja, die... met van mijn part loop je dan. Ja, dat zoals krijgen we Belgische toestanden. Maar van mijn part loop je dan maar tegen een... Tegen een... Ja, sorry, we komen er niet uit, maar dit is toch belachelijk? Wat ja. krijg je nou? Dan krijgen we de hele liberale... Maar ja, ze ja, er heel Rutte snel is, uit, ja. Die allerlei rare beleid... Bedoel, jij, jij moet toch helemaal uit je plaat gegaan zijn... toen de inkomensafhankelijke zorgpremie... Ja, nou, ik, nou, sterker nog, ik was volgens mij de allereerste eh, columnist... of in ieder geval... Uh, ja, nee, ik was de allereerste die erop wees. Toen had iedereen het nog over over hypotheek-aftrek. Ja. Hypotheek toen, toen schreef ik in, in de column van maandag... Daar vlak ook jongens, er is iets veel ergers aan de hand. Ze willen die, inkomens, uh, ze willen die, uh, die premies in, inkomensafhankelijk gaan maken. Nou, en ja, toen bleek later, twee dagen later dat dat inderdaad zo was. Nou, ja, toen brak natuurlijk helemaal de pleuris uit. Ja, de GVD die, ja. Uh, ja, is niet meer serieus te nemen. Ja, het gaat ook niet kan, je, je kan ja. je afvragen dan: uh, ja, kan je überhaupt de politiek in Nederland sowieso de politiek nog wel serieus nemen? Ik begin een beetje cynisch te raken. Dat komt ook door die ja. vervelende EU waar we ingerommeld worden. Ja. Ja. Uh, maar, maar, maar heb jij dat ook? Uh, ja. En wat gaan we daar dan aan doen? Ja, het cynisme, ik dat is natuurlijk ja. niet nou ja, moet je, ik, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, zo'n burgerforum gaat natuurlijk ook helemaal niks uh, oplossen... wat nu is opgericht. Waarom niet? Nou ja, ze hebben nu 6.000 handtekeningen, geloof ik. Wat heb je er nodig, 40.000? Maar wat is er, waarom, ja. waarom denk jij, als ik het als vraag... waarom laat Nederland zich niet mobiliseren? Ja, dat doen wij ook niet, hoor. Ik krijg ook elke dag weer een flop. Oh, god, mijn verzekering is duurder geworden. Oh, ik, nee, denk dat, is men... ik denk dat de Nederlander daar gewoon niet toe bereid is. Ik denk dat, hij, dat water hij... staat ons niet genoeg aan Nee, weg. ik denk dat hij het eigenlijk allemaal wel best vindt zo... met vertegenwoordigende democratie. Dus uh, ik bedoel, er is nogal een heel groot verschil... tussen het grote bek hebben en iets doen. Ja, want dat maar. is een beetje het probleem. En ik vind dat met het burger, uh, burgerforum EU.nl... het zijn toch jongens die wel iets doen... die wel laten horen van... Uh, hè, ja. wij willen een referendum over ja. meer of minder... Uh, dat zijn al die Europa. boze blanke mannen, toch? Ja, dat vond Francisco of Jolen vond het alweer een probleem dat het allemaal blanke mannen waren. Ja, ja, ja. ja wat, wat, maar dat. Ja, maar de blanke mannen is ook een klantzak, hoor. Ja, maar het is zelfhaat toch bij die, bij die linkse Ja, ja, absoluut. Toch? Nee, nee, ik moest er wel enorm om lachen. Maar, uh, maar want jij begon, jij begon gisteren ook over de actiegroep Geen Sneeuw of zo? Ja, ja, ja geen, ge ge geen sneeuw. En toen dat, dat zei ik ook al: het zijn alleen maar boze blanke mannen die uh, reageren. Ja, nee, maar dat... Nee, oké. Okay. Ja, maar dat is altijd een gezeik. Ja, alleen maar bloze... Ja, er wonen nogal veel blanke mannen in Nederland. Ja, nog hè? Steeds. Weet je hoe dat komt erop? Ja. ja? Denk je? Ja, nou, nou, wat die, dacht hier ja, ja. oorspronkelijk, hè? <laughs> en de native Dutchman is niet uitgeroeid. Ja, nee. dus ja. Sorry. Sorry dat ik wit ben en een piemel heb, <laughs> mensen. Zou je sterk vertellen? Ik doe het ook nog met een vrouw. Oh, nee. ik ben heel... Waar? Ja, je heet er ook Ja, ik ben dus nergens in de minderheid. Nou, ik heb, met ik, één vrouw? Uh, Goed, waar waren we? Ja, zeker. Ah, ja. oh, we praten straks het een het beetje op. verder, op. Hè? Ja, of niet? precies. Goed onderwerp. Maar dan gaan we het even over het cynisme, het cynisme in de politiek, hoor. Dat is, maar dat is toch... Rob, daar houdt toch alles op? Ik zat ja. dus gisteren aan tafel met maar meneer, ja. die, die, die, zegt, die zegt even, die, die, die, die, die, die Diederik Samsom nogal van nabij meemaakt. Is het, die is ook in één jaar veranderd... En dat is dus iemand die proop heeft juist. Veranderd van een echt zo'n enthousiaste jongen, trappelende hond... naar een soort van... Ingebed in het systeem glibber. Het schijnt een soort van kwal te zijn, die Daagse politiek, die dat allemaal inderdaad verandert in hele enge griezels. Nou, daarover straks meer, want uh, de, Rob is weliswaar degene die de, de, de pareltjes bij de Telegraaf maakt. Maar het is nu tijd voor het pareltje van echte Janne. En, en dat is het, het radiospel, uh, lieve luisteraars. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Janen radiospel. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het spijt me dat we dit nog steeds doen. Uh, het is niet anders, Rob. Uh, leuk dat je er bent, dat we nu met een spelletje... Ja, maar we waren je deze niet leuk. leuk Spekkers hebben over de vrouwen uh, en Jannen uh, oh, Als, dit, als dit, jij mee uh, wil doen, zijn we snel uh, klaar. Prima. Nee, ik leg het in ja, ieder geval nog één ja. keer uit. In het citaat dat je straks te horen zit, zitten drie nieuwsfeitjes. Uh, welke drie is natuurlijk de vraag. Bel 08211 als je ze herkent. En dan win ik echt enige echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, enige, echte t-shirt. Toch, Jan? Ja, leuk ik vind je leuk. Schiet ik vind het zo'n gezellig onderdeel. Ja, uh, je laten je we dit heel doen? snel afval Doe het spel maar even. Het is carnaval. En voor veel mensen is dat onlosmakelijk verbonden met Sylvia Berlusconi. Volgens de premier Rutte kunnen we wel tevreden zijn met dat resultaat. God. Nou, ik heb ze slecht gehoord, ik heb ze slechter gehoord... en ik heb ze heel beroerd gehoord. En deze is dan de top van heel, heel kansloos plakken. Wat <laughs> is, was hey, was een ontzettend Ik heb gebaald Wat echt. is er nou? Eén dingetje vraag je van zijn jongen. Plak een beetje nee, leuk. Nee, maar daar is hij dus de, de hele week mee bezig, niet? Ja, het is kleuterwerk, broddelwerk, het is, te broddelwerk, broddelwerk. Bruts, het is echt... Ik schaam me dood. Ik schaam me ook kapot, sorry. Sorry, sorry, sorry Nederland. Sorry Nederland. Sorry Nederland. Nou, Paul, Paul, heen? heb je ze gehoord? Dat, dat, dat, dat, dat werk, dat broddelwerk? Hey, echt Janne. Hey, <laughs> hey Paul. Hey, zou ik hem nog één keer kunnen horen? Ja, waarom niet? Ja, doe maar hoor. Het is carnaval. En voor veel mensen is dat onlosmakelijk verbonden met de Silvio Berlusconi. Nou, Volgens ja. de premier Rutte, oh, kunnen we wel tevreden zijn met dat resultaat. Nou, mooi. Nou, Paul, zeg maar. Ja, Italiaanse kiezing Berlusconi. Ja, waar jij? Carnaval. Ja, ja, ja. Eh. Hallo? Ja, SNS dat? Bank, resultaat. Wat zeg je? Ja, dat is goed SNS. hoor. SNS. Wat? SNS Bank. Nee, natuurlijk niet. SNS. Nee, natuurlijk niet, Paul. Thank you. Eva. Thank you. Bye. Eva, vrouw. Een vrouw. Hoi, met Eva. Hoi, Eva. Eva, hi. Hey Roos, wist jij al dat uh, mannen altijd cijfers geven aan vrouwen? Ja. Nou, dat doen vrouwen ook bij mannen, en jij hebt hem op je trui staan. Een zes? Een zesje, ja. Nou, dat pikt hij nog even mee, nee, hoor. Dat ja. hoort ik niet vaak hoor. Meestal is het echt een 1, en twee, een drie... Een, een zesje, Eva? Ja, maar goed, ik moet je ook een keer uitproberen nog. Misschien wordt het dan wellicht een 7 of een 8. Ja, en wat wil je uitproberen dat, dan, dan even als, ja, nou. ja, als ik even vragen mag? Ja, goed, het gaat toch om het spelletje nu, of niet? <lacht> nou ja, welk spelletje jij wil, uh, <lacht> hè? Nou goed, als ik van jou een shirt krijg, dan ga ik een keer uitproberen. Dan hoor je volgende week ook cijfer je hebt. Dat gaan we doen, Eva. Nou, bij deze heb je het shirt te pakken. Zo, wil je het nou, antwoorden nog even? Nee, dag. Bedankt, oh. ja, Eva. Op, nou, ja. Heerlijk, zeg. hartstikke nou, nou, goed. Bedankt, Eva. Lekker. Ja, ik heb in ieder geval dag, een wippie dag, deze dag, week. De is de de he? Ik heb in ieder geval een wippie geregeld op de radio. Juist, ja. Ja, toch wat? Ze klonk ook. Ja, licht borderline. Maar ja, ja, behoorlijk. Ja, ja ik denk, dat moet het niet met de te ervaring wordt. Ik zou met Eva die durf, hoor. Ik zou het toch heel goed uitkijken of die post. Ja, mij, het maakt uit, je doet je ogen dicht en je denkt dat jij een vrouw. zo. is het toch? Nou, wat gaan we doen? Dan gaan we nog een plaatje doen. Oh! Huh? Broer Springsteen! Jongen, jongen, de niveau van dit programma flikkert weer naar beneden hoor, Jan. Ja. Toeter weg, toeter uit. Dag, dag, broes. Hartstikke bedankt. Nou, Burn Hartstikke heel leuk. leuk. Hele goede muziek. Fantastisch, Jan. Namens de Echte-Jan houdt midden oosten Dick Leurdijk de brandhaarden van de Arabische Lente in de gaten. en Met de recente woorden op een Tunesische oppositieleider en de mogelijkheid tot dialoog in Syrië. Ja, wordt het hoog tijd voor een rondje langs de velden. Wij bellen even met Dick Leurdijk. Ontzettend goede nacht meneer Leurdijk. Ja, dag heer, goede nacht. we gaan Wel eventjes beginnen met het goede nieuws. Ik hoor dat de Taliban bijna is verslagen. Dat zegt tenminste generaal Ellen die trouwens helemaal geen cybersex heeft gehad met de biograaf van generaal Petraeus. maar dit is zeiden. meneer Leurdijk, heeft Ellen gelijk. Gaat het met de Taliban de verkeerde kant op? Geen idee. Dat is hoe kunnen wij als buitenstaande dat goed beoordelen? Nee, maar kijk, die die generatie zit er bovenop. Die hebben op ba ba basis van dagelijkse informatie hebben ze een goed beeld van wat er, van wat er gebeurd is. En je moet er toch niet aan denken dat zo'n man geen gelijk heeft. Nee, dat hij een beetje uit zijn nek uh, te klein Ja, ja, precies. Ja, dat is, uh, ja, ja, nee, de Taliban is bijna verslagen. Die man weet helemaal ja. Weet, weet ja. niet waar het over heeft. ja, nee, nee, maar, ja kijk, ik, ja, sorry. We gaan natuurlijk wel een interessante periode tegemoet, want geleidelijk aan gaan we begin maken met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit, uit Afghanistan. Ja, en het uur van de waarheid komt daarmee natuurlijk met de dag dichterbij, dus we zullen wel zien in de komende ja, het ook, jaren. En uh, dan had het ook over de bestuurbaarheid, hè, als, als, als toets van, van het succes van zo'n missie. Hè. Dat, dat je ja, een beetje met militaire binnenwandelen is één ding, maar... Heb je de krant gelezen, Jan? Nee, Jan, het is een algemene ontwikkeling. Oh. sorry. Dat is heel goed. Dat weet je gewoon. Nee, je als je er op. een beetje bij bent. Ik weet ja. het wel. Maar nee, ik de ik je gewoon goed. even. Dat dossierkennis. Vindt, kennis. Dossierkennis, ja, ja. Dat is heel normaal. Meneer eigenlijk, sorry hiervoor, hoor. Jan, is ik al niet gelezen vandaag. <laughs> het is, uh, maar wat is uw inschatting? Gaat het lukken of, of, of vervallen we gewoon weer zoals gebruikelijk tot de bekende puinhoop die, die er altijd achtergelaten wordt? Als je je ja, nou ja, kijk. Ik ben een paar jaar geleden geweest op uitonderlijk van de NAVO. Om daar toen eens rond te kijken. En als je dan, ja, na een dag van uh, tien of 14 dagen terugkomt... dan is het ook wel heel moeilijk om een beetje optimistisch te zijn. Ik bedoel, het contrast tussen de samenleving van hier... en, het, en, en de samenleving daar... dat is natuurlijk zo'n levensgroot contrast... dat je bijna niet kan voorstellen dat wij in staat zijn... op basis van onze aanwezigheid als internationale gemeenschap... daar in een periode van 10 tot 15 jaar... om daar die achterstand van eeuwen weg te werken. Dus het, het is heel moeilijk om daar optimistisch over te zijn... Je kunt het ook anders uitdrukken. Ik moet het eerst nog zien of dat allemaal lukt daar. Nou, even van het ene optimistische land naar het andere optimistische Joepie. land. Iran die viert de 35e verjaardag, de 35e jaar van de islamitische revolutie. Maar ja, gaat het daarna nou wel goed? Want het rommelt een beetje. Dat top, hè? Ja. Maar ah, dat, nee, dat is ook helemaal niks nieuws. Dat is daar een oh. permanent verschijnsel. Ja, ik bedoel, zelfs de beste vrienden hebben politieke oneenigheid. Um, en dat is uh, de, dat, de, de, de positie van Ahmadinejad, hè, de president van het land, uh, die, uh, die, die, die, die is al veel langer um, heel, heel omstreden. We krijgen dan dit jaar uh, eindelijk weer eens verkiezingen in het land. Maar um, ja, het ziet er voor hem, uh, als ik de internationale berichtgeving begrijp, uh, niet, niet zo goed uit. Zijn dus nee, we nee, daar de komende maanden nog? Meer over Een tijdje geleden waren daar ook van die rellen en dan gingen ze met de politie op de, op de, op de vuist en stenen gooien en riepen ze: revolutie, revolutie, daar straat die studenten en, en, en je hoort er helemaal niks meer van. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat was een paar jaar terug. Ja. Uh, toen had ik, ja, achteraf denk ik wel eens van ja, wel eens, wel eens, in een optimistische bij, wellicht is dat zelfs het begin van de Arabische lente geweest maar je hebt gelijk, hoort er niks meer van maar vergeet ook niet, er is natuurlijk nauwelijks enige ruimte voor politieke vrijheid in zo'n land als daar, hè. dus, dus uh, uh, opstandigheid en dat soort dingen, dat wordt onmiddellijk de kop ingedrukt um, van democratie uh, althans, naar onze opvatting hebben ze daar natuurlijk geen kaas vergeten dus um, ja, uh, ook, ook daar is het heel moeilijk om te hopen op een, op, een, op, een, op, een, op een doorbraak in de politieke verhoudingen. Het ziet er niet goed uit in het land. Economisch gaat het slecht. Maar um, ja, ik ben toch bang dat de religieuze leiders van het land. voorlopig ook de politieke leiding van ja. het land nog vast in handen zullen He, houden. Heeft u dat nieuwe vliegtuig van ze gezien? Ik heb me doodgelachen. Die een, ze hebben een soort plastic JSF nagebouwd. en gezegd dat dat het het allerbeste aller vliegtuig van ooit is wat ze hebben gemaakt. Alleen de cockpit was te klein voor de, voor de echte piloot. Het was, was gewoon een nep ding. Heeft u die gezien? Ja, ik heb die foto ook gezien. Je ja, de foto was indrukwekkend, maar het commentaar was even indrukwekkend van westerse experts die daar dus helemaal niks van geloven. Aan de andere kant, we moeten niet onderschatten dat, dat Iran is natuurlijk wel met een heel groot scheeps, eh, eh, eh, eh, ja proces van opbouw van technologie bezig zijn. He, de, de ontwikkeling van, van het kernwapen is daar de beste illustratie van. Dus we kunnen daar ook niet zomaar, we kunnen dat niet zomaar wegwijven. De Iraniërs zijn bloedserieus bezig met hun eigen eh, met een eigen een systeem van, van kernenergie. Um, ik denk dus dat we dat eigenlijk allemaal toch wel serieus moeten nemen. Al is dit geval van het vliegtuig dan waarschijnlijk iets wat, wat, je, wat, wat, wat hooguit een marginale betekenis heeft. Nou, we hebben het al een aantal keren gehad over de Arabische lente. Die uh, nou, is vaak wat cooler dan je gewend bent van de lente. Um, Tunesië, dat was het begin. Hè? Daar, daar kwamen ja. de eerste opstanden. Nadat, nou geloof ik, een Marco man zichzelf in de fik had gestoken. En ja, daar zijn er ja. nu weer hommels. Ja, nee, sterker ja. toch, de eerste politieke moord sinds mensheugenis. Want daar hadden ze er ook al niet zo'n zo traditie in. En nou is die, uh, is die linkse is daar omgelegd ineens. Ja, dat is een ja, schrikke ja. glazen. Ja, nee, het is zoveel is de illustratie van dat we dus vooral niet te vroeg moeten juichen bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het is wel buitengewoon triest om te zien dat het land dat de aftrap heeft gegeven voor de Arabische eh, lente, dat die dus eigenlijk nou weer, ja, toch min of meer terug bij af is. En ook daar geldt weer voor, we moeten afwachten hoe zich die binnenlandse politieke verhoudingen verder gaan ontwikkelen. Daar kunnen wij als internationale gemeenschap natuurlijk ongelooflijk weinig invloed eh, op, op uitoefenen. En opnieuw is het beeld dat je niet echt optimistisch kan zijn over de democratische dus ontwikkeling, want dat was toch het perspectief ja. van die Arabische lente. Dat was de bedoeling, hè? dat het daar ook gezellig ja. zou worden. Ja. Ja. Nou, ja, het is niet gezellig. Ja, nou, ondertussen, nee, zeker. nog, er komen telkens ramgebieden bij. We zijn nu weer in Mali aangeland, ah. waar de Fransen... Nou ja, we gaan lekker door de wereld heen, he, meneer, meneer. Timbuktu. ja, we, we, we, we, we, we moeten het steeds korter houden, want het zijn steeds meer brandhaarden voor de heer Leurdenk om een commentaar op te geven. Maar uh, Timbuktu bevrijd, ja, dit is ook verschrikkelijk eigenlijk, hè. Ja, daar geldt hetzelfde voor. Wat, wat, wat, wat denken als internationale gemeenschappen... in dit geval de Fransen, gesteund door een aantal Westerse landen... maar uiteindelijk moet daar, daar, dus ook een, moet daar toch ook een Afrikaanse vredespraak naartoe. Want want Fransen hebben aangegeven dat ze daar niet permanent aanwezig willen zijn. Nee, zeker ja, dus nog val, in, het, in het De man ligt nu bij de Afrikanen en dat vind ik wel interessant van dit geval... want het zijn dus de Afrikanen die nu zelf ja, mede verantwoordelijk worden gehouden... voor de verdere politieke ontwikkelingen in een in, in, in land als Mali. En kunnen we dat eens een beetje toevoegen? Vertrouwen, meneer Leurdijk. Nou ja, ik vind dat er geen alternatief is. Kijk, het Westen is nauwelijks geïnteresseerd om zich daar verder in te mengen... om allerlei goede redenen, lijkt mij. Um, en dan, dan kom je eigenlijk al gauw bij de regio. Dan zijn het dus de omringende landen in Afrika zelf... die um, op basis van de resoluties van de VN Veiligheidsraad... nu al het mandaat hebben om daar militair in te grijpen. Dus dat mandaat ligt er. Dat is gesteund door de hele internationale gemeenschap... inclusief de, uh, de, de Verenigde Staten uh, Moskou en, en Peking. Maar nu is het aan Afrika om ook waar te maken dat ze in staat zijn om daar met een behoorlijke krijgsmacht, zeg maar, daar, ja, een macht een, een te ontplooien die in staat is om daadwerkelijk invloed te oefenen. Ja, want het Mayonnaise-leger is onderling ook al in slaags geraakt. Ja. Aanhangers van de vorige president Touré en het en, en huidige bewind, dat wordt ja. er niet heel alweer niet heel optimistisch van eigenlijk. Nee, nee, maar nee. kijk, wij, wij, ik, ik wacht nog altijd op jullie telefoontje om eens een keer te praten over een onderwerp waar we wel optimistisch mee kunnen eindigen. Nou, vertel eens even. De tragiek van de internationale politiek even is dat kijken. er natuurlijk altijd sprake is van een ongelooflijke dynamiek. Ontwikkelingen in de internationale politieke verhoudingen staan nooit stil en we praten alleen maar over internationale ontwikkelingen op het moment dat er crisissituaties zijn. Dat is eigen aan het nieuws dat Zullen we voorlopig niet veranderen. En zolang wij dus met elkaar praten over internationale ontwikkelingen. zal dat altijd zijn. Over, ja, over, over, over tragische onderwerpen waar mensenlevens mee gemoeid zijn. Begrijpelijk, eh, ja. Waar geweld mee gemoeid is, dat is nou helemaal niet anders. Maar meneer Leurdijk, in Mozambique schijnt elke dag de zon. Dat is waar, maar ook elders in Afrika als ik goed geïnformeerd ben. En we ja. waarderen het, ondanks alle ja, ik narigheid. Toch buitengewoon het dat u. Het ja, ik wou ook, ik wou ook maar, niet positieve zeggen. Maar... Oh, zeg jij, ik is nee, <laughs> laat Mozambique ja, schijnt. Dus dan... zon. Ja, Mozambique schijnde zon. Hartstikke. Meneer Ludijk, in ja. schijnt de zon. Hartelijk, ja. Lundijk, de zon. Eh, ja. hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, nee, prachtig. Maar Mozambique ja. schijnt schijn de zon, meneer Lundijk. En, en hey, Jan, nog even zeggen dat in Mozambique de zon schijnt misschien? Nou, bij ons is het inmiddels ondergegaan, dus we kunnen elkaar een goede nacht zo wensen Een hele goede dag, meneer Ludijk. en bedankt voor de groetjes. Oké, Dag. Echte jammer. Mooi, de gewone man uit Waterland Kerkje. Daar doet hij het allemaal voor. De gewone man die het allemaal niet meer snapt en die boos is. We praten verder over het leven en het werken van onze hoofdgast vanavond, Rob Hoogland van de Telegraaf. Toch, Rob? Ja. ja. Doe je daar allemaal voor? Daar doe ik het allemaal voor. Ik doe het eigenlijk alleen maar... om hier te gast te kunnen zijn. Ja, dat is ook waar ook, hoor. Ja. Dat doen er veel mensen, hoor. Die doen het allemaal. Ze ja, zijn dat hun hele leven... Is, aan, aan het toewerken aan? dat ze dat ja, hier ja, te ja, gast ja, zijn. Hoor, ja, hey, uh, we hadden het net al over de politiek. Dat, we, ja, dat je daar cynisch van wordt. En dat je het eigenlijk ook allemaal niet meer weet. Ja, laten we dan nog maar Europa eens aanslaan. Als we het toch over cynisme en politiek hebben. Ja. Nu heeft Nelly Kroes, uh, uh, onze dame al daar... vandaag roepen... Eigenlijk is Europa veel te belangrijk... om door politici te worden bestierd. Liever gezegd, de democratie is eigenlijk niet helemaal wat we moeten willen met Europa. Nou, Als ze zegt dat het te belangrijk is om door politici te worden bestierd... dan concludeer ik daaruit dat, dat, dat de burger het maar moet zeggen. Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat ze juist wil zeggen dat, uh, dat democratische gesodemieter... En, en dat er allemaal uh, gekozen uh, premiers daar hun eigen verhaaltje gaan verdedigen dat we dat, dat, dat niet handig genoeg Oh, dat is. mag niet meer. Dat ze, nou, dat omdat je, Europa daar te belangrijk voor is. moet allemaal ondergeschikt worden, worden gemaakt aan het grote belang. Aan, aan Europa. Nou, wat ja. ze er ook onder meer bij zei... is dat het vooral om oude belangen gaat. Hè? De welbekende landbouwsubsidies, de regionale ja. grote fondsen. Nou, de, moet, die, die moeten ze helemaal, ja, helemaal afschaffen. Maar dat, dat, dat de politiek in dit geval dus uh, eigenlijk vooral druk is... met zo min mogelijk geven en zoveel mogelijk terugkrijgen... om het volk thuis gel gelukkig te houden. En dat er eigenlijk verder helemaal niet wordt nagedacht... over wat, wat, wat Europa dan misschien zou moeten zijn wat voor belangen echt innovatie enzovoort enzovoort. Dus ik, ik vermoed dat ze het misschien niet zo lekker bedoeld... als je dat nu een beetje doet voor. Ja, het, het lullige voor Nelly Cruz is natuurlijk... dat zij niet bepaalt wat wij moeten nee. denken. Ik bedoel, als, als, als je het over democratie... Zij vindt echt democratie een gepasseerde zaak of zo? Of wat ik nou ja, het staat een beetje in de weg... Ja, maar wat moet je dan? Als Ze de politici in ieder geval uilenballen... Die, die, die met andere dingen bezig zijn dan het zielenheil van Europa. Dat komt het denk ik een klein beetje... Ja, op. ze vindt dat al die regeringsleiders alleen maar met hun eigen landje bezig zijn. Ja. ja. ja. ja. Dat, dat schiet dus niet op, schiet in haar visie... Voor een, uh, voor een waarschijnlijk prachtig verenigd en daadkrachtig en modern Europa... wat prachtig zou zijn. Dus ze ziet uh, eigenlijk liever een, een, een, een Rutte die zegt van... Uh, fuck Nederland, het uh, uh, leven Europa. Ja. Nou ja, ja, of misschien iemand. Nee, wat, ik, wat ik er dan wel van begrijp... is dat er misschien iemand komt met een iets, min, iets spirituelere boodschap... voor de toekomst van Europa dan van... ik wil mijn miljardkorting houden. Ja, ja, wat minder technocratisch, ja. Ja, nou ja, kijk, dat kan ze wel willen. Maar ik bedoel, ik, het, het, idee, het idee om het gewoon maar door de burger te laten zeggen... Het lijkt, het spreekt mij nog steeds het meeste aan. Hoe sta, je, is, hoe sta jij in het Europa-debat? Waar sta jij? Ik, ik, ik, ik ben in principe wel een federalist, maar het moet natuurlijk niet ten koste van alles gaan. Waarom ben je in godsvredes een federalist? Omdat ik, ik die, die oorspronkelijke gedachte achter de eenwording van Europa, die staat me wel aan. Ik bedoel, als we met elkaar samenwerken, voeren we in ieder geval, voeren, voeren we in ieder geval geen oorlog. En dat, dat hebben we de vorige eeuw toch twee keer gedaan. Ja, maar, ik vind het maar haar argument: iedere keer komen mensen dan. Nee, dat is, is veel minder. Je hoeft veel minder samen te werken om dat te voorkomen. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar in principe is de gedachte dat we allemaal een beetje voor elkaar gaan werken. Ja. Maar dan nee, hadden we het zegt, met de, zegt, de ERG toch al? Ja, maar je zegt... Ik zou een, een terugkeer van de ERG zou ik bijzonder toejuichen. Ja. Ja, en dan ben je, je, dan je, je geen federalist. Dan ben je iemand die zegt, nou ja, goed... Ja, ey, nee. ey, ik ben eigenlijk een nationalist, maar ik zie wel voordelen... in een zekere mate van samenwerking tussen landen ondanks zoals... Ja. ja, maar dat genoeg, vind, al, dat vind ik eigenlijk ook al een beetje federaal, denken ik, hoor. Ik oh, uh, nee. ja. De kwestie van definitie. Ja, ja. Maar dat Europa loopt dat niet vreselijk uit de hand is. Ze willen nu journalisten gaan toetsen of ze wel pro-Europees zijn. Ze willen politieke partijen gaan ja, toetsen of ze wel pro-Europees zijn. Ja, dan begint het natuurlijk dan beginnen natuurlijk te krijgen. Ik begrijp ook dat hij, ik las vanochtend iets van, uh, van Epping... Dat die, uh, dat die Schulz schijnt gezegd hebben van... Als, ik, als mijn idee over de begroting wordt weggestemd... dan voer ik het tot door. Ja. Ja, ik denk, als je, als je zo'n man hebt bij dat parlement, dan... Uh... En ik vind het ook een geheime stemming. Ja. Over, ja, krankst, over ja. geld van 500 miljoen mensen. Ja. Dat is toch wel grappig. Waar ja, ja, haal ze het godverdomme vandaan dat ze dat kunnen doen. Ja, maar kijk, het komt er, in de werk, het komt er natuurlijk gewoon op. neer. Ze zijn doodsbang voor, uh, voor een referendum. Ja, natuurlijk. Omdat ja, we ze niet motten. Dat is alles, ja. Nou ja, en dat uh, gaat er dus niet komen. Ik kan, ondanks dat burgerforum gaat dat er niet komen. Nee, ik denk dat ze moeten veertigduizend 40 stemmen. 40.000 handtekeningen moet je toch hebben voor ja. een... Uh, voor een ik zie ze dat niet halen. Nee, maar al nou, heb je nee, denk ik... Je hebt geen binnendreferend, heb je ook geen zo'n referendum dan schiet je ook niks meer op. Ze nee, maar ze nemen zo'n honderdduizend handtekeningen. De verleden hebben bewezen dat, dat ze daar ook een kont mee kunnen afvegen. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar dan zitten we toch wel... Uh, de, de, wat, hoe moet dat dan? Want ja, er, er, zijn, er zijn toch veel mensen die kennelijk een probleem problemen... met de manier waarop we nu met Europa omgaan... Uh, de, de, de referenda, dat zit er niet in. De, hopen en bidden en wachten tot iemand met een koeler hoofd... zich daarover gaat buigen namens Nederland? Of, of hoe, hoe? Ja, wie moet dat doen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is een beetje de zorgelijke kant van de zaak. Komen we komen ja. toch weer op het punt van... wanneer staat men op? Want ik vind het toch wel... Hè? Als we nu ook een tekort gaan oplopen op de Europese balans straks... Hè, de, de begroting, dan gaan we dus weer met z'n alle schuld zitten opbouwen... waarvan ja. niemand weet wie je moet betalen. Eh, ja. Naast de, de, de, de staatsschuld die we zelf al hebben. En, en ja. met, met weinig oog op... En kijk op van, ja, ik vind het al zo, zo, zo zorgelijk eigenlijk. Nou, mooi. Ja, maar Jan, waar gaat het heen met Europa? Rob, waar gaat het heen met Europa? Waar, waar, gaan we, waar gaan we heen? Nou ja, dat hangt er vanaf. Als, als, als, uh, nou ja, waar het er heen gaat, ik denk dat het, ons, dat het niet te stoppen is. Als het, als het doorgaat zoals het nu, doorgaat. Als het, zoals het nu gaat. Als je weigert om de burger te laten uitspreken, dan... dan zal... Maar niet te stoppen, maar waar gaat het dan heen? Bedoel, waar, waar, als ze nou zeg maar, ook al de oppositiemond dood willen maken... Ja, dat eh, is eng. Dan, dan waar, gaat het, waar gaan we dan heen? Want ja. iedereen die dan de pro europees is... die begint al te klets praten over oorlog. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat, ik, inderdaad, dat zei ik net ook al in, in mijn column... Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat een soort bezettingsmacht uh, hier, hier langzaam naar, be naar binnen sluipt. Ja, ja. ja, en dan begin ik op een gegeven moment toch wel het gevoel te krijgen dat ik me wil verdedigen. Ja. En Ga je dat ook doen? Nou ja, uiteindelijk wel ja. Als, ja het op, als het op een gegeven moment betekent dat we geen vrije pers meer mogen hebben. Dat we alleen maar pro-Europa partijen mogen hebben. Ja, dan stop ik ja. ermee. Maar mee. heb jij je ook aangesloten bij dat burgersforum? Nee, nog niet. Nee. Ga je dat wel doen? Nou, ik ben uh, wel voorstander van om, om zeg maar, de burger te vragen... Wilt u, wilt u hier verder mee gaan of wilt u misschien ietsje terug? Ja. vind ik best wel aardig. Ja. Ja. Nee, ik ben eigenlijk meer een voorstander van aan mijn privé-vragen... waarom, hé, om even een heel lullig voorbeeldje te halen... er zitten dus 3000 ambtenaren daar die meer verdienen dan, dan, dan Rutte. Iedereen en alles zegt eigenlijk... de salaris de twee keer zo hoog die je kunt krijgen in Nederland... Of voor de ambtenarij, wel het werk vermoedelijk vergelijkbaar is. We horen altijd dat verhaal van we gaan van Brussel en Straatsburg... en weer terug met het hele parlement. Waarom... Als er zulke duidelijke, simpele dingen zijn waarvan je kan zeggen: Nou, misschien moeten we daar eens een keer wat aan doen. Mag ik niet van mijn volksvertegenwoordiger vragen dat hij me in ieder geval zo serieus neemt. dat hij die klachten bij me weghaalt. Dat ja. Hij zegt, ja, dat zeg ik nou eens echt neer. Hammer, hartstikke belangrijk. En tuurlijk is het, niet, uh, is het niks in vergelijking met uh, de, de 56 miljoen. Maar dat, is, dat mag toch het minste dat ik serieus genomen word in mijn wens om daar een antwoord op te krijgen. Ja, dan moet je toch een, een politieke partij <laughs> zien te vinden die dat uh, wil, voor je wil doen. Daar zijn we er niet heel ver weggedreven op dat een politieke partij... Ja. niet als eerste taak ziet om dat te doen. Ja, nou ja, er, er zijn er één of twee die dat, wel, uh, die dat wel willen. Maar daar ga ik niet op stemmen. Ja, het maffe dus, is dus dat je in Nederland, als je niet verder wil met het Europa van nu... Ja. moet je of op de SP stemmen of op de, of op de PVV. Ja. Nou, dat zijn partijen waar ik me niet toe voel aangetrokken. Nee. En dan voor de rest heb je alleen over maar die moet je de motieven van die twee partijen moet je wantrouwen. Of dat je geen nou zorgen ja, over te maken. wij dus, heel, heel, nou, heel erg, ja. Maar, ja. maar dat waarom, betekent dus dat nou. je dus dat je dus niet op een zinnige partij kan stemmen... die ja. zegt van, nou, dit gaat niet goed. zijn. Ja, Het CDA begint nu opeens... opeens ja, te. Die, die, die, die motieven motieve moet je ook niet vertrouwen. Nee, dus Die tijden, staan nogal laag in de peilingen. Dus zeggen met z'n allen dus dat, dat, dat, dat van, de, van geen enkele partij... de motieven kunt vertrouwen wat de partij... waarvan wij graag zouden willen dat ze zich er ook druk over zouden maken. Ja. Ik denk, nou, maakt niet uit, ik doe het liever niet... want ik zit in het machtsspel liever vooraan. Ik heb geen zin om onrust te verspreiden. Dan heb je die Rutte van Nederland straks weer... en moet je ze allemaal horen... Goed, ja, maar ik goed. denk dat er toch heel veel Nederlanders zijn... die het eigenlijk wel goed vinden. Zo allemaal. Die bekijken hun eigen leven, en denken... nou, we hebben het zo slecht nog niet. Dus laat het zomaar gebeuren. En er zullen best details zijn waar ze het niet mee eens zijn. Maar ik denk dat ze het uh, over het algemeen best wel... Uh, is jouw goed? lezer meer iemand die zo thuis zit, zoals je nu beschrijft? Of zit, Sorry? Jouw lezer, telegraaflezer, is dat meer iemand... Die, die een beetje gelaten thuis zit en af en toe een beetje moppert? Of zit hij nou schuimbekken thuis en hij nou. Nou, ik denk op? niet dat het. Er zullen best wel de lezers tussen zitten, maar ik denk niet dat die de meerderheid hebben. De meesten zijn gewoon de mensen die zeggen vooruit... vooruit, De grote heren, doe maar. Ik denk dat dat wel. Ja, dat is een aardige analyse. Ik denk dat dat aardig. Uh, met de, wer de werkelijkheid strookt, ja. En wanneer komen ze nou eens van die bank af dan? Wat moet er dan gebeuren? Ja, als ze het, als het echt slecht krijgen. En dan, dan, dan, gaan ze van de bank. Dan gaan ze, gaan ze zeuren. Dat denk ik. En dan, en dan moet ik het nog maar afwachten. Want uh... de mak, de makvolk mak zijn we eigenlijk. Ja, dan. Dat zijn, nou, Ja, niet alleen wij natuurlijk. Dat, dat, dat geldt. Ja, ja, goed, de resten, dat, uh... geldt in andere landen volgens mij ook. Maar dat is ja. gek hè. Dat je dus hè, als ze dus uh, stemming houden uh, onder de bevolking, is de bevolking. Ja, maar dat is maar maar definitie je, tegen Europa. Dat is maar net wat je vraagt. Ja, goed. Maar als je de bevolking vraagt wat ze dan wel willen, dan weet ze het volgens mij ook niet. Nee, oké, okay, maar je kan. Dus die vraagstelling is, bijvoorbeeld de vraagstelling in of uit de EU, lijkt me niet zo'n hele handige vraagstelling. Nee. Ja. Uh, omdat iedereen dan zegt eruit en dan wat. Ja. En weet je, en dan mist een beetje. En ja, dan precies. wat, weet je wel. Ja. Maar als je zegt: oké okay, jongens, zijn we te ver door, Moeten we, moeten we meer overdragen? Ja. Of moeten we terug? Moeten we dingen terughalen? Zullen we het een beetje democratischer maken? Nou, ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar oh, dat is een grote grap, hè? want we hebben hier bijvoorbeeld de uh, parlementariër uh, Sofie in het veld gekregen. Ja. En die vertelde, ja, het wordt nu wel tijd om de EU democratischer te gaan maken. Ja, nee, letterlijk. Hè. Dus dat gewoon, letterlijk nou, misschien letterlijk. moet het parlement de macht wel krijgen. Ja. Nou, dus, dus dat je in alle ernst, met mensen die zitten praten en zegt: nee, maar het parlement ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar dat heeft eigenlijk niks te vertellen. Ja, het is ook zo. Uh, en was een neus. En dus het parlement wat nu toevallig tegen die gekke begroting is... Bah, helemaal niet belangrijk, want er, er is toch niks te vertellen. Nee, maar moet je nagaan, D66, dat is dus Democraten in 66. Ja. Uh, Eén van hun pijlers is het referendum, want ze willen graag het volk vragen. Het was een kroonjuwel, hè? Een kronjuwel. Die zitten dus in het Europarlement. Die zeggen, ja. misschien moet het wel een beetje democratischer worden. Ja. Ja. Hoe krijg je het uit je waffel, als je, als, he, van, als je onderdeel bent van die partij... die alleen maar zegt, ja. democratie, democratie. En ja. dat, dat pechtelt die zegt, ja, we gaan hier geen referendum over doen. Want uh, dat komt, nou, hij zegt niet dat het hem niet uitkomt. Nou, de manier waarop je iets cijfers helemaal. Uh, nou, hij zegt: Nou uh, uh, ja, maar we hebben elke, elke keer verkiezingen. Hij zegt: Elke dag pizza is ook niet lekker, zei hij. Nee, maar, maar, maar, maar, maar, <laughs> wat op maar, dan... zich uh, waar is, maar nee, het uh, uh, nee, is wel. Dan, dat dan. Ze, spreekt wel een enorm dédain de uit. Nou ja. Ja, ja, maar dat is, hebben we het daar niet eigenlijk de hele tijd een beetje over? Rob? Dat de dédain wat, wat men daar heeft in Den Haag voor die malle kiezer die er ook maar van alles van vindt. met zijn En boos raakt over ambtenaren en tonnen salaris en weet ik het allemaal. Het gaat er niet om, misschien hebben, we, hebben ze daar wel gelijk in... maar zou het niet aardig zijn om daar... Ja, vroeger, heel een beetje rekening mee te houden... dat die mensen er ook niet allemaal achterlijk zijn... en misschien ook wel terecht ja, vinden. Ja, en vroeger hadden ze natuurlijk die sociale media niet. dus Toen konden ze het allemaal veel makkelijker doorvoeren. Nu zijn er heel veel mensen die hun stem laten horen. En, uh, arrogantie. Ja, ja, het is heel arrogant. Ja. Maar goed... Ik hoorde hier dus ook al dat de huiskolumnist van de Telegraaf... ook geen oplossing heeft voor het hele gesloten. Nee, denk je dat ik het kan oplossen in mijn eentje? Nee, dat dacht nee. ik nou, Een groot wel, denken ja. jij, gaat, jij gaat het hier even vertellen ja, we ja. er vanaf moeten komen. Ja. Maar, uh, nou, Als ik een groot denker was geweest... was ik waarschijnlijk uh, geen columnist van de Telegraaf geworden... maar premier van het land. Dus ik nou, dat, uh, dan kun je ook tegenwoordig ook worden zonder dat je groot denker bent, hoor. Ja, maar je, ik heb tot de verkiezingen heb ik gedacht dat hij dat aardig kon denken, eerlijk gezegd. Ja. Hey, ja. Europa, dat, dat, daar gaat het de aankomende jaren, gaat het daarover. Uh, en, en, en daar gaat, denk je niet? Ja, denk het wel. Maar uh, uh, waarom twijfel je eraan? Nou, ik denk dat er uh, ook, uh, ik bedoel, die, de, de, de, als je het over de islamisering hebt. Uh, en je ziet dat Wilders daar ook alweer een beetje naar aan terugkeren is. Dat mensen zich, of, en, en de criminaliteit, dat mensen zich de, daar eerlijk gezegd eerder mee bezighouden. Hoor. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou wel kloppen in het vervolg van wat je net zegt... dat we uiteindelijk toch heel zijn schouders ophalen en ja. denk, ach, weet je wat, een krantenwijk bij, daar gaat het wel weer. Ja. En dan, ja, dan moet je weer eens ons boze van maken, Jan. Oké, okay, maar we gaan dus gewoon weer over de Islam en over de Marokkanen praten. Dat gaan we zo lekker even doen. En, oh. Leuk. Ja. ja. ja, ja, we... ja nou, leuk. nee, ik, ik schat in, ik schat in dat, dat, de, dat de mensen zich daar veel meer mee bezighouden dan met Europa. Maar Europa is nog geld en, en, en, en, en financiële problemen? Nou ja, goed, in ieder geval... We hebben het er straks wel even over waar de mensen het echt over hebben. Over het hele Europa dus niet. Uh, we gaan nu wel even naar het nieuws van één uur. En dan komen we straks terug bij de echte Janne met Rob Hoogland. En natuurlijk met, met Jan Heemskerk ook. En, en met de kaboutrachtig glas en de technicus. Nou, ja, iedereen. Ach, de met iedereen. Is Tot zo.